Dit was het ook. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zo kan je links en rechts...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 dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. nu. Oebaat nou Hou vast. Langzaam weer uitademen. En los. Ja, ik weet het niet. We zijn niet zo slecht als haringen, maar. Uh, Wauw, We moeten ze wel wat langer koken al daar. De mut uit Nederland, I know. Ja, jaren uh, 60 sound is altijd weer leuk. De palingsound is het bijna een beetje. Ik zag gisteren weer een stukje van. Uh, op de publieke omroep zag ik een stukje Jan Smit. Ja. En, Dan denk ik van. Nou, begrijp ik wat Geert Wilders bedoelt, maar er kan ook wel wat minder geld naar de publieke omroepen gaan. Jan, Jan Smit ten eerste is die muziek niet om aan te horen, Want hij mekert altijd zo met zingen. Ja, singing. dat is absoluut waar. Meeket. Nou ja, goed, dat vinden toch mensen wel leuk. Het is leuk, die kopen cd's. Maar om ons publiekelijk geld dan te besteden aan een programma dat over Jan Smit gaat. Die in een bus zit. Die dan het knopje omhaalt om de buitendeur om te doen. En daarna een spannend muziekje onder zet. En dan denk je van... Ah, waar gaat het over? Doe maar weer een aflevering van Nova. Vind ik leuker. Ja een, ja, een beetje goede... Ja, Nova, goede documentaires. En zo. Ja, precies. Want ik, ja, ik wil, ik wil ontwikkeld worden. Niet door Jan Smit wordt lastig gevallen. Ik, sowieso op mijn werk kom ik regelmatig een CD van Jan Smit tegen. Want ja, werk met verstandelijk handicap. Die zijn ook een gek van Jan Smit en zo. Dus ja. dat moet je dan draaien. Want ja, dat... ja... maar zij kunnen ook niet anders zingen dan zoals Jan. Nee, ja, ja. ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is geval, het waarschijnlijk. Vindt... Ja, maar het is ook het levenslied. Je emoties. Het komt er gewoon allemaal uit. Ja, en dan zie je hem je, je, je even flink zuiperen. Dat je denkt, nou, weet je... Verkeerde voorbeelden zijn dat, hè? Nou, ik weet niet. Ik nee. vind, ik vind, Volendammers, vind ik op zich... komen we bij mij wel over als hardwerkende mensen. En die vindt veel plezier. En dat ze van elkaar houden. Ja, dat wel. Dat ze van elkaar houden, ja. Dat geloof ik al. Yes. Maar ja, wat zou er door Jan heen gegaan zijn, hè? Dat nou zijn meisje... die, die oh, gaat ja. vandaag trouwen of zo, hè? Klopt, ja. Ik zeg vandaag op de AD... zag ik een, een foto van uh, Jolante en Wesley. Wesley het is vandaag die... is toch de dag... Ik, het volgens mij wel. Nou, het staat niet helemaal bij. Het staat vandaag geen datum. Ik zie alleen de foto. We binnenkort... moeten even kijken op Twitter hoor. Dan ga jij even kijken op Twitter of ze, al die, of ze die jurk al aan heeft. En even. Wesley, uh, het is leuk die zonnebril. Maar het is een beetje gedateerd. Zo'n zonnebril. Zo'n Rebens zonnebril. Voor mij kan het ook nog wel wat hipper. Maar ik vind het mannetje zelf ook een beetje gedateerd. Hij is Zo'n klein ventje. Ik denk niet van. Hij doet me altijd denken aan. Uh, uh... Ik word ik daar word niet opgewonden van van die man hoor. Het doet me altijd denken aan Misschien door zijn bankzal. Ja, dat ook. En ze kunnen wel heel veel brokmeubelen gaan kopen nu met z'n tweeën. Ja, ja. Maar Barok. jij doet jou denken aan Joran Joran Dat doet me altijd een beetje denken aan Joran Ook zo'n kort kopje. Ja, ja, ja. ik weet niet. Hij heeft iets. Maar ja goed, als je ze naast elkaar staan, dan zie je duidelijk verschil natuurlijk. Ja, ik neem aan van wel. En dan zeker als je in hun hoofd kijkt, zie je heel veel verschil, denk ik. Ja, ook. En welke vrouwen ernaast staan en zoiets. Maar ja. ik hoop dat ze heel erg gelukkig worden, want ja, dit, ja het was toch heel triest dat ze natuurlijk tweede zijn geworden. En Joland ik kist dan een hele mooie troost. Prijs. Ja, ik dacht dat wel. Ja. Ik dacht dat wel. Dat is gewoon de hoofdprijs, zou je bijna ja. denken. Zeg. Uh, 10 minuten over de tweede gedeelte van het radioprogramma. Er zijn maar twee gedeeltes, dus uh, hou vol straks. Is er geen ander gedeelte meer. Uh, wat hebben we hier aan godsdank? Oh, en nu weet ik het weer. Zal ik hem dan opnieuw starten dan? Niet zo professioneel. Nee, nee. Kijken, zo nee ik nou. ben wel een beetje teleurgesteld weer. Dit is The Office en uh, Sticky Do. Sticky Do. Is the hey Sticky Dude, ga eens douchen ofzo Goed Ja, is goed Woke up on the bench somewhere in Brooklyn With a suitcase full of Polaroids and broken glass In each autograph I saw a memory Of you and I kiss in the hiss of summer grass And you're still with me like 50 and in a hollow hologram Licking sticky too off your skinny chest While massaging every rib and muscle from your neck down to your back And you're still waiting Even though you down, even know Get your free seat, n n Stukjes meer. Ik denk, waar komt dit nou toch weer vandaan? sticky dew! Ik zag de afgelopen week weer die film uh, The Big Lewinsky. Oh, ik zo echt. Hey, dude, waar is mijn car? Dat zit in die film. En later hebben ze er ook weer een film over gemaakt. En die heet hij dan. Dude, waar is mijn car? Ja, dat is echt uh, vreselijk. Echt van die films, die gaan nergens over. Er wordt uh, vaak uh, overdreven in gedronken, ragen in, in geacteerd. Een beetje toch viezige dingen ook, Viezige en zo? dingen, ja. Gewoon van korte broek aan. Uh, een ja, gewoon Echt gewoon duidelijk. Uh, ze hebben gewoon een doelgroep. En dat is gewoon tussen de 13 en de 20 jaar. Dat is wel ongeveer. een beetje oh, Als ik er naar kijk, vind ik toch ook scènes wel weer heel erg leuk. Ja, maar dat is het kind in je. Oké. Okay. Dat leeft nog. Gelukkig, dat is heel belangrijk. Wat zij Einstein altijd. Als het kind in jezelf groot hou, dat is de kracht van het leven. Dat is eindstellen. Oh nee, dat is weer wat anders. Nee, dat is weer wat anders. We hadden het natuurlijk al over de, de, de haring. Over de palingsound. Hoe dus ja. kwam jij nou mee? Dat kwam ik mee met Octopussy. De directeur van Madrid heeft een bot uitgebracht op Octopus Paul. Het orakel dat tijdens het WK voetbal de winnaars van alle wedstrijden van Duitsland plus de finale juist wist te voorspellen. We haten hem! Ja, maar woord voor woensdag al dat er een niet nader bekendgemaakt bedrag is geboden op Paul. Want die is in held in Spanje sinds de finale. En er zijn al diverse verzoeken van Spanjaarden geweest voor een transfer van Paul... Van uh, Oberhausen, waarin momenteel zijn kunsten vertoont, naar de Spaanse hoofdstad. Dus dat is wel heel grappig. Ja, natuurlijk. En het zijn allemaal dierentuinen die denken zelf: van, oeh, wij, als wij nou gewoon, zeg maar, gewoon uh, iets in de media brengen met Octopus Paul, komen wij ook weer in het nieuws en denken mensen: oh ja, we kunnen wel eens een keer naar de dierentuin. Ja, ja, we toch gaan weer. even naar Octopus kijken, naar nou, Paul. We gaan ja, even dat even gaat, even niet luk, gaat niet lukken natuurlijk, maar het is wel weer een beetje een ja, soort reclame. En ik geloof, was het niet afgelopen week dat er ook nieuws bereikt dat de, de, de diertuin in Amsterdam, dat ze gaan uitbreiden? Ja. Dat ze er waanzinnig veel geld tegenaan gaan de gooien? En zo. En... Ja, het is echt bizar hoeveel geld ze daar nou tegenaan gaan smijten. Ja, dat... maar het is wel een publiekstrekker. En iedereen is, iedere Nederlander is denk ik wel een keer een Arters geweest. Ja, iedereen heeft wel gezegd, oh, wat zijn die kooien klein. Oh. Ja. ja, er zit er wel een zielig, ijsbeer hè? en die zit in zo'n heel klein plekje. Wat zielig, zo'n Ja, nou toch een leuke dag geworden zo, hè? Ja, kijk, kom, we gaan nog even naar het planetarium. Ja. Ja, nou, en dan ben je weer vergeten ook. Maar je bent er ja. binnen het even uit geweest om mezelf even te verbazen hoe klein die kooien nou ook alweer zijn. Ja. Nijmegen blijft toch de, de titel van de oudste stad. Nou, een fonds van uh, oude Keltische munten beweert Venlo de oudste stad van, van Nederland te zijn. Ho, ho, ho, ja, ja, ja. Maar in Nijmegenaren zijn de Nijmegenaren zeiden we: hey ho ho ho, die munten die jullie daar hebben gevonden, zijn bij ons ook gevonden en veel meer. Bovendien kreeg de daar Waalstad... Daar zat de bank, daar zat de bank. Ja, kreeg de Waalstad in 17 na Christus, dat is echt heel lang geleden, een een pijler van de Romeinse keizer. En in 100 na Christus verleende keizer keizer Tralalalajun, zoiets, de zegt. Daarmee staat vast dat Nijmegen de eerste was. Eerst Nijmegen en toen Venlo. Als ze okay. altijd twee maanden tussen hebben gezeten, Nijmegen nog steeds Wins. de oude stad. Ja. En daarom mogen ze S daar ook de vierdaagse dagen te doen. <distraction> 17. Na Christus, dat hè? Dat is erg lang geleden, ja. Er liepen mensen rond, gewoon die hebben Christus gewoon. Uh, van, oh, is het een man aan het kruis? Die hebben dat gewoon gezien. destijds. Ja, maar wacht even hoor. Uh, ja? Eigenlijk niet, want uh, 17 na Christus. Christus, ja. ik denk dat de geboorte van Christus. dat dat, dat, dat het jaar 1 was, nul. Oh ja, oh ja. Dus de, toen leefde hij gewoon nog. Wauw. Dus dan was hij op dat moment van, waar was hij nou? Ja. We hadden het er gisteravond erover, want hij heeft maar drie jaar is hij, uh, in de picture geweest. Dus die andere 30 jaar hebben dan zo gewoon. Gewoon tegen kunnen komen onderweg. Mm. Zo. Het is allemaal uh, boeiend, hè? Nou, het is al boeiend als er weer. Ja. Er is uh, een heel ander verhaal. Op een vismarkt in Tokio is vrijdag de grootste blauwvintonijn verkocht... die Japanse vissers uh, in 24 jaar hebben gevangen. Het was misschien ook wel de allerlaatste. Ik wilde zeggen, het is ja. niet zo goed gesteld met die Nou, uh, De vis die woog dus 445 kilo en werd verkocht... Voor 3,2 miljoen Japanse yen, en dat is ongeveer 28.300 euro, moet je nagaan wat zo'n tonijn opbrengt. Volgens de Japanse autoriteit is een tonijn die meer dan 400 kilo weegt zeldzaam, maar hij was al ondaan van zijn en ingewanden, dus waarschijnlijk heeft hij dus wel 496 kilo gewogen. Maar ja, er is nu een, een enorm handelsverbod uh, op deze vis, want uh, door overbevissing dreigt hij dus echt, uh, uh, hoe heet het, uh, ja? Te, ja, niet meer te bestaan. Ja, visgeest. Dus, maar, ja, maar Japan is dus wel de grootste verantwoordelijke, want die heeft driekwart van de wereldwijde tonijnconsumptie. Het land gebruikt het tonijn vooral als ingrediënt voor sushi. Ze moeten gewoon, wij moeten gewoon een keer naar Japan en moeten gewoon leren hoe ze gewoon een stampot maken. Ja, ja, gewoon een soort ontwikkelingshulp. Ja. Want iedereen roept natuurlijk ook: ja, rijstpot. Met z'n allen, allen minder vlees eten, meer vis. Rijst de Als de helft van de, de, de, de mensheid vis zou gaan eten, dan zou de, de, de, de, het meertje gauw leeg zijn. Ja. Dus dat moeten we ook weer niet doen. En trouwens ook nog heel veel dingen over de hè Die schijnen echt heel nee. veel voor te komen aan de kust. Bij en, ons? Ja, gewoon uh, overal aan de kust. Heel veel uh, badgasten hebben, hebben kwallen beter opgelopen. En de kompaskwal oh. is niet echt helemaal. Dat dus je denkt van nou, ik ga dood. Maar het is toch een, on, on, ja, een beetje een vervelende uh, prik. En dan moet je een beetje azijn opgooien en uh, kusje en dan is het weer klaar. Kusje, kruisje, tikje toe. Ja, en dan is het weer. Maar goed, ze zijn ermee bezig. Hoe kan dat nou? Want wij moeten alles in kaart brengen. En wij moeten begrijpen waarom er zoveel kompaskwallen zijn. Ja, maar dat heeft ook veel met de wind te maken. Als de wind aflandig is, ja? dan gaat de bovenlaag, die gaat dus uh, weg. En daardoor de kwallen zijn wat lager. En die worden daardoor naar de kust uh, gaan ze terug. Okay. Het is altijd al zo. Nou, en het was, het was altijd uh, periodes met heel heet weer. Wilden wij ook nooit in de zee, wilden we naar het zwembad. Want die kwallen, ja, dat is toch niet echt lekker. En het water wordt steeds drabbeliger. Ja. En je hebt ook wel eens van, dan, dan, dan, dan zwem je en dan voel je, tussen je vingers voel je een soort, uh, en dat zijn een soort inktvissen eitjes of zo, dat is van die, van die yes. kleine balletjes. Yes. En ja, uh, het is toch wel een beetje goor. Ik vind ik vind een beetje chloor. Kunnen ze een beetje gewoon chloor? aan de kust gewoon naar Storm? Oh ja, ja, misschien hebben wel. De reddingsboot wel, ja. en die weer glijdt met het gewoon <laughs> Dat lijkt me niet echt goed voor de visstand hier. Oh, dat maakt niet. Ja, het gaat om de laatste honderd meter, zeg maar. Dat ze die gewoon schoon houden. Oh ja, ja, ja dan moet ze gewoon echt, uh, moeten ze het ook echt afsluiten. Ja, dat hadden ze in Australië Maar oh ja, dan krijg je weer geen verversing van het water. Dus dat wordt gewoon echt een zootje. Maar in Australië hebben ze dat wel namelijk. Hebben ze namelijk tegen echt, haaien. Aan, het, aan de zee hebben ze zwembaan gemaakt. En dan komt dus af en toe een golf zeewater in dat in het, in het ja? bak. En dan lijkt het net of het schoner is. Dat heb ik altijd het idee. Ja, natuurlijk nou, is dat dan schoner. Ik uh, zat af, uh, afgelopen weken te kijken op internet. denk van, ja, wat voor muziek zou we weer eens gaan draaien? En toen kom ik uh, Tim Knol tegen. Tim Knol is een man uit, uh, uit Horen. Ik ken hem dus helemaal niet, dus ik heb even gekeken op zijn site. Hij heeft een hele band achter zich aan een soldaat. Die speelt vaak met hem uh, live. Ik denk, nou, even een interview met uh, Tim Knol. Wat een... Wat een saaie lul is je dat. Je hoort knol van. Ja, nou, ik tekening van... Ook het filmpje is dood zijn, maar zijn muziek daar gaat het tenslotte om. Die is geweldig, dames en heren. Mon uit horen dus, Tim Knol. laatste single. Sam's Sam. Got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 Eerst Tim Knol uit Horen dus. Speelt vaak met de Anne Soldaat. Grappelt iets over het wetenschapsnieuws op een radiozender. Weet heel veel dingen over wetenschap. En hij heeft een eigen beentje en we hebben heel vaak Teenage View van Arne Soldaat gedraaid. Dus wij zijn er helemaal bij We Wij weten gewoon wie het zijn allemaal. En dit was zijn nieuwe single Tim Knol en die heet dus Sam. De man, ja, het filmpje op zijn site, dodelijk saai, maar zijn muziek, het mag er zijn. En daar gaat het lot op. En erachteraan, nieuw plaatje, ik ken het helemaal niet. Het heet Pony Pony Run Run. Nou ja. Zo heet de band. Maar wat en Het heet Hey you, don't you to go? Enzovoort. Nou ja, dat had je op een gegeven moment Maar wat een uh, dierengedrag allemaal. Ja. Ik heb, hier een, ik heb hier nog een artikel over uh, Paul. Paul. Oh. Het inktvis orakel. Ja. Hij krijgt een onderscheiding. Het dorp Carvalino in het noordwesten van Spanje heeft het 50 centimeter lange achtarmige dier tot ereburger uitgeroepen. Ze willen Paul op deze manier bedanken dat hij de zegen al voorspeld had op het WK in. Hij wist dus inderdaad acht uit de acht wedstrijden vooraf aan te wijzen. En de burgemeester Carlos Montes die gaat persoonlijk naar Oberhaus... om Paul de onderscheiding en de zichtige urn... Geen schrijven van Carballinho te geven. Nou, ik denk dat hij dat wel gaat doen. Nou, geen bonnetjes schrijven. Dat doe je allemaal in je eigen tijd. Maar de Duitsers hoeven dus niet bang. te zijn het te paal gaan opeten, zegt hij Montes al... Want hij, hij runt dus wel een visfabriek. Oh. Hij heeft het Duitse Zee Aquarium al 35.000 euro geboden om Paul over te nemen. Als toerist een in Carbarlinjo te plaatsen. Zo zie je het. Het ene natuurlijk al zegt van we zeggen nog niet hoeveel we geboden hebben. Hier niemand... staat het gewoon in die man, ik wil hem al een man noemen. Kunnen ze die, die, die uh, Rocco Paal niet inzetten voor andere belangrijke beslissingen? Ja, ik denk het wel, van, ook voor ons kabinet of zo. Ja. Van, is dit een goede combinatie of moeten we die nemen? Dan moeten we het allemaal elke keer uh, in, in een hapklare blok aanleveren. weet je. Wordt het, wordt het D66 of wordt het uh, toch uh, alleen VVD? weet je? Dat ze er allemaal gewoon in, in, in blokjes neer aanbieden en dan gaat hij kiezen. Dat vind ik eigenlijk best wel. Laten we het lot, het orakel beslissen. Ja, het is alleen maar over dat voetbal. Voetbal is heilig, lijkt wel. Ja. Dat zien we ook in de kranten nu over de FIFA, natuurlijk. Die ja, gisteren opnieuw, ik weet niet of je gevolgd hebt met de FIFA. Die heeft de voet tussen de deur hier al. We hebben al wat getekend, schijnt. En uh, waar al wat eisen waren bekend geworden. Onder andere, zeg maar, als uh, FIFA-baas Sip Pletter van punt A naar punt B ging. Dan moest die hele weg afgezet worden. En dan moesten alle andere automobilisten aan de kant staan. Of die mochten niet eens op die weg zijn. Want hij moest er langs. Alle hotels, belangrijke hotels in Amsterdam, die werden afgehuurd. Om daar de spelers, maar ook Sid Bletter en zijn, zijn vervolg, gevolg, want hij ja, zijn hofdames. Ja, zijn hofdames en hofhouding helemaal onder te brengen. Terwijl de mensen, de fans, die mochten op campings en met mensen thuis gaan logeren. Hij had echt wat eisen, ook geen belasting betalen. Ja, tegen die tijd leeft hij nog? Sid Blatter, jawel, voor jaar leeft hij dan nog wel. Hoe oud is die man? Die is toch al in de ja, 70? hij is al in de 70 of zoiets. Nou ja, ik bedoel, als je zo'n leven hebt, zo decadent, nou... Eh, we moeten gewoon een paar keer bellen en laten schrikken. Hoi! Hey! Dan schrikt hij gewoon midden in de nacht en dan is hij weg. Nou, er zijn er altijd wel mensen mening. Ja, maar opvangen. de volgende die denkt: van ja, Sip deed het altijd zo, dus ik wil het ook zo. Ja, dan krijg je. Ja, er misschien niks op, hè? Hij heeft iets in eh, werking gezet. Nou, ja. mijn oh. god, zeg op Maar in ieder geval, ja, het is wel na, want hij wordt ouder, dan heb je ook meer begeleiding nodig. Ja. Dus meer verzorging. Ja, ja, de, de dus. relaties moeten mee en alles. Ja, dat ja. ja, valt niet mee allemaal. Dus uh, laat ze dan maar snel doen. Want als het straks over, over acht jaar pas gebeurt... dan zit, heeft hij nog grotere gevolg bij zich. Dus dat, oh. Ik weet niet. Straks wat dienst uit de regio, maar zover zijn we nog niet. Eerst nog even een andere bericht geven, toch? Of heb jij... Ik heb nog wel een ander bericht ja, gegeven. Ja, kom maar op. Ja, er zijn uh, meer dan 2000 leerlingen... die hebben een VWO-diplome gehaald... maar die hebben van het ministerie van Onderwijs... een onterechte... Oftewel, een foute felicitatie ontvangen. Oh. Want in die felicitatie is gefeliciteerd? Je bent geslaagd voor het VMBO. Oh. En ook werd de tech nog gevolgd door een oproep om vooral door te leren. Ja. En de politie wordt voor de dus niet toelichten. Oh. Maar ja, daardoor uh, is het gewoon helemaal fout gegaan. Want uh, kijk, dus naast de 100.000 VMBO geslaagd... kregen dus meer dan 2000 HAVO- en VWO-leerlingen. Dus gewoon de hele foute kaart. En het ministerie zegt wel de fouten betreuren. Ja. Dus ja, dat is ook... Uh, sorry. Beetje dom, hè? Gewoon, sorry. Hij, hij deed een beetje dom. Ja, precies, daar zag ik ook van geschreeuw. Oké, okay, uh, na deze plaat de regio-berichten. Hats, had heet, kutters. een beetje melig dit. Oh, oh, vreselijke pijn heb ik. God is on the Prairie. Um, de, de band heet uh, Hot Hot Hits. Dat is deze, even dat je het Het is uh, half negen geweest. En uh, langzaam begint het een beetje... Uh, ja. ...wat prettig te worden. De zon lijkt een beetje door te schijnen... ...of door te, door te breken en te gaan schijnen. De motoragent heeft donderdagavond zijn beide polsen gebroken... ...bij een verkeerscontrole... ...maar wist toch een overtreder in Maastricht in de kraag te vatten. De agent wilde op de Silixstraat ...een 19-jarige bestuurder van een motorscooter controleren... ...die rondreed zonder helm namelijk. Toen de man uit Maastricht de controle doorkreeg... ...ging hij als een haast vandoor. De agent zag later toch kans de man te controleren maar hierbij bleef zijn communicatiekabel van zijn helm steken waardoor zijn zijn, zijn, helm, nee, zijn motor op zijn armen viel ja, ik, sowieso zo'n zo zo snoertje van je motor zit dan in je helm en als je natuurlijk snel af, af, eraf springt wat je altijd in die films ziet dan trek je er ook je hele motor mee en die kreeg je op zijn arm. Dus dan had hij zijn beide polsen gebroken en dan zou je denken van, Nou, naar huis. Snel, verband je erom. Nee, deze man ging gewoon door en heeft uiteindelijk gewoon even later... Deze scooter bestuurder toch aangehouden, want die zag weer kans om te ontsnappen. Maar later heeft hij hem toch weer aangehouden. Ik vind het stoor dit. Dat soort berichten van de agenten moeten in de krant komen. En niet van die agenten die zeggen van... Ja, daar ging ik van alles door mee. Ik wist het. Ik denk, moet ik nou... Moet ik nou uh, assistentie hier bellen of moet ik nou mevrouw bellen dat ik van der hou? Dat soort berichten willen we niet weten. We willen een sterke arm horen, dat soort berichten. De rest moeten we allemaal achterwege laten. Het is eigenlijk half en om half altijd wat regioberichten. Ik zit even te wachten tot mijn uh, mevrouw op kant naar beneden komt. Die is koffie aan het halen. Dus even een pauze muziekje. Of zal ik al eens beginnen? Dus, uh, nou, ik pak de krant er al even bij. Even een momentje? Ik heb alle tijd om. U ook thuis? Of moet u vandaag ergens heen? Moet kan nog boodschappen doen? Straks trouwens nog bericht over... Uh, Dit is opgelost. Vrouwen die uh, zeg maar, uh, last hebben van... Uh, noem je nou? De hoge hakken. Daar is wetenschappelijk uh, onderzoek naar verricht. Oké, okay, Zandvoort nieuws. De politie stelt een onderzoek in... naar het scheepsongeval voor de kust van Zandvoort... Zondag omstreeks twee, kwamen twee rubberboten voor de kust met elkaar in aanvaring. Je denkt, niks aan de hand, rubberboten dat veert, dat niks beschadigd. Goed, de ene boot was mijn man door twee opvaren en de andere door vijf. Twee opvarenden raakten toch gewond. Een negenjarig jongen liep hierbij een bult op zijn hoofd en nekklachten. <grijpt> Uitzagen, nekklachten. Zijn, uh, zijn moeder had een gekneusde pols en beide kon in, uh, na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Dit klinkt zo droog. Sorry dat ik het zeg, maar dit klinkt zo droog met rubberboten tegen elkaar aankomen. En ik heb een zeer hoofd, ik heb een bult op mijn hoofd, ik heb nekklachten. Nou, zodra je alleen naar je nek grijp. weet je, die reclame spot nog met uh, ja, de, de Moskovits? De ja, die is er Dan moet je. Oh, nek! Nou, oh. nu naar, naar het ziekenhuis. Vroeger liep je er gewoon mee rond. Dat is en dan, een tonnetje hoor. En dan later dan kwam je erachter waarvoor je ra raar gedrag vertoonde. Dan had je een Wiples gehad je leven lang. Maar gewoon, nu wordt het allemaal natuurlijk goed gecontroleerd en het bleek allemaal mee te vallen. Maar nu zijn ze op zoek naar getuigen die het gezien hebben. Want wie weet valt er toch nog een slaatje uit te slaan. Oké. Okay. Goed, wat heb dus, je nog voor uh, rekening? Er is een rondleiding uh, vanaf vandaag tot en met 28 augustus. Is de Protestantse kerk aan het kerkplein van 2 tot 4 opengesteld. En er is een mogelijkheid voor een rondleiding door Siem van de Bos over de geschiedenis van de kerk. Ook zal op diverse middagen het orgel bespeeld worden. En op 15 augustus zal Willem Jan Sefaal en op 29 augustus Kees Verschoor om 3 uur een orgelconcert geven op het beroemde Knipscheerorgel. Toegang is gratis, wel is gewoon open schaal collecten. Aan het eind. Nou, ondanks diverse aanpassingen aan het uh, rioolstelsel, was het uh, vorige week zaterdag natuurlijk wel een beetje gek. Huis hier in Zandvoort. Ik zie wat foto's in de krant staan. Verantwoordelijke wethouder en lokale burgemeester Wilfer Tatus bezocht zelfs in zijn korte broek. Was het nou korte broek of was het onderbroek? Ja, tegenwoordig zie je het verschil Zit niet meer de, met die pijpjes. Hè? Nee, uitgerekend uh, aan de Princesseweg, waar de gemeente juist een. Uh, een bergbezinkbazijn Bazijn wil vergroten, waar is de overlast het grootst. Met het openzetten van de rialputten probeerde het brandweer wel snel het water te laten afvloeien. Maar het heeft een mooi plaatje opgeleverd. Die uh, ze heel veel schade berokkend, Weet je dat? Heel Volgens schade? mij niet. Nee, valt nee. Me. het me. Uh, ik wil die foto's al wel even zien. Maar heb hier ja, een leuk fotootje ervan. Wow, dat is zeker heavy. Ja, dat is heavy. Um, er is, uh, in het weekend uh, heeft uh, de Zandvoortse Reddingsbrigade vorige weekend waarschijnlijk de primeur gehad. En ontvingen ze van de landelijke reddingsbrigade en sponsor Interpolis als eerste de gratis 06-Polsbandjes. Deze bandjes worden in de zomervakantie uitgedeeld met als doel om verdwaalde kinderen weer snel met hun ouders te herenigen. Op de bandjes kunnen de ouders dan hun mobiele telefoonnummer en het naam van het kind schrijven. Maar uiteraard moet men wel zorgen dat het mobieltje opgeladen is. Bij de EBO Pos in de Retonde zijn de bandjes aanwezig. En met een beetje geluk zorgt zorgen iedere strand en eigenaar dat hij ook die bandjes gewoon in huis heeft. Ja, dat je die dan gewoon voor 50 cent kan kopen of zo. Echt, ik zou echt voor dat zeg ik al al jaren dat chippen, ik zal de eerste zijn die in de rij staat. Ja, chippen van nou, wat kinder. ik ook wel vind: van als jij op het strand bent en neem een wenkbrauwpotlood mee en schrijf gewoon een 06 nummer op de rug van het kindje. Heel groot. Ja. Ja, of, of, of met lippenstift. Maar je hebt een kans dat dat misschien weer inbrandt. <laughs> nou, nooit weg. Nee, je kan nooit het nooit ook weg. laten tatoeëren. Ja, uh, dat klinkt wel heel raar. Ja, een Op beetje de oh, nee. hè? Ja, ja, dat klinkt weer als uh, in de oorlog. Check the base. Tijd voor die landenkeuze. Jawel. En dit is het nummer. Miss Q. Be, Be with me. I saw you this morning as I left my house on the way to work. You were wearing the same old attire, the pinstripes in the shirt. If only you knew the things we could do. Don't think I can see it. lasting for me. I know you're that way to people. Well, I'm over here and you're over there Jump to lunch, way we got to share Can't take a bite of the other inside Body moves at the thought of your day Helemaal. Mystic Q en Homo Slowmo. weet niet? Nee. I be with be. Be with me. Be with me. Of heel leuk van een hoop zeggen van kom bij mij. Ja. Nee, het is. toch? Even lekker fijn dansmuziek op deze vorige morgen. al die zware praten en nou is het ook wel weer fijn om eens weer iets anders op die zender door. Dan zeg ik wel waar waren Kwart voor tien. We hadden het over beesten. Nou, wat er nu weer gebeurt in Oslo, in de buurt daar. Ja? In het noordse plaatje Kangsvinger Ten noordoost van Oslo, daar kwam er zomaar in Nederland keihard, keihard, echt de, de supermarkt in rennen. En ze, zij zeggen dan weer, van ze denken voor het beest. Hij stoomde waarschijnlijk binnen om afkoeling te zoeken. Maar uh, de Nederland takelde de bloemen- en tuinafdeling flink toe. waarna het ze weg vervolgde naar de drankafdeling. En voor een tafel met koele biervleesjes bleef het hier een tijdje staan. Van, hmm. mag ik nou wat drinken van mijn moeder? En toen stormde hij via de ingang de winkel weer uit. En daar verdreden hij in het bos. Maar ik, ik denk, dat is toch wel een hele vreemde gewaarwording als je dat hebt. Ja, het schijnt dat ze flink kunnen trappen in die poot hoor. Ja. Wow. Want ik dat zag laatst ook een, uh, bij, volgens mij, bij uh, dat uh, jeugdjournaal. Dat er een meisje was en die mocht toen een klein elandje, die was door zijn moeder in de steek gelaten. En die hebben ze toen met flesjes uh, een beetje weer opgekaliveerd. En hij is gegroeid, gegroeid. Hij was wat twee maanden, maar hij was gewoon even hoog als dat kindje. En uh, ook echt spelen en zo. En denken van ja, maar als je dat in je huis hebt, dat is, dat, dan is dat de beroemde olifant in de porseleinkast, weet je wel. Ja, yay, weet je wel. Dan spelen, hop, dan gaat de vitrinekast. Tjaka, weet je. Ik heb het al met mijn kinderen uh, dat ik ja. denk van, oh, niet op, op de bank blijven. Niet op mijn designstoelen. Ja, je moet gewoon een bench kopen voor ze. Ja, een bank Eigenlijk met een hek eromheen, zoiets. Ja, dat zou je Het is opgelost. Wetenschappers hebben eens even gekeken naar die, ja, die vrouw die altijd de hele dag op die hoge hakken lopen en dan komen ze thuis. Oh, all oh my legs are killing me. Dat ja. zijn natuurlijk bekende teksten. En, en nu hebben ze naar gekeken en zeiden: Het is logisch als je de hele dag op die hoge hakken lopen. en je gaat dan één keer van een hoge hak naar een platte, platte zool, naar een lage hak. Dan zijn je Achillespezen niet zo meer dat gewend. Dus dan krijg je nee. last van je benen. Dus hij zegt gewoon regelmatig die oefeningen doen. Even op je tenen staan. Weer beneden, dan weer naar beneden. naar boven, naar beneden. Oh ja. Gewoon een beetje oprek oefeningen En dan doen. een stok over je schouders heen. En dan krijg je ook nog gewoon... Dat, je de goede, dat is er gewoon een oefening uit een, uit een ja, uit sportschool. Ja. Eigenlijk. Dus en dan uh, moet je dus met... Uh, en dan moet je van die kniebuiging maken met zo'n stok. En ondertussen train je, je je spieren gewoon. Alles tegelijkertijd. En eh, als je dan s ochtends nog met de televisie zit, dan word je dan ondersteund met heb uh, je de Goedemorgen of zoiets? Uh, ja, ja, ja Nederland, Nederland in beweging. Nederland in beweging, ja. ja. Wel. ja maar ja. ik heb zelf dus wel, als ik hakken draag, vroeger dan, ik draag ze eigenlijk amper. Want één centimeter verschil uh, veroorzaakt voor mij al veel ellende. Ja. Maar als ik hakken draag, uh, droeg, dan, dan sta je ook op de hele tijd met je volle gewicht sta je op je voorvoet. Ja. En dan heb je dus, als je dus uh, na de hand dan uh, uh, je, je schoenen uit doet en dan sta je gewoon, uh, dan voel je echt je hele voorvoet tintelen van, hè hè, Heerlijk. ik ben eventjes uh, ontlast, Dat heb letterlijk je, ontlast. jullie hadden wel eens een documentaire gezin over een Japanse vrouw die dan uh, een, een, een klein, oh, klein, klein mogelijk voetje moet Heb je die krijgen. rundgefoto's ervan gezien? Uh, dan ga je die teentjes oh. stuk slaan en die, moeten, die teentjes moeten dan onder de voet. Je denkt, dat kan nooit. Nou, moet jij juist opletten. Maar dat krijgen we voor elkaar. Ze kunnen ook niet lopen. Nee. En het is allemaal ontstaan omdat een of andere toneelspeler iets al had laten zien, wat leek op het feit dat hele kleine voetjes had. Maar het was eigenlijk allemaal getrukeerd. Want de voet namelijk was naar beneden gebracht. En als je de voet klein beetje naar beneden brengt, net als als je op een hoge hak staat, dan lijkt het ook even je een klein voetje hebt. Dus als je het zwart maakt en een andere kleur. Dan lijkt het net alsof je. Of je ook bijna zweeft hè? over de grond dan. Als je, de, hè? als je dezelfde kleur als de vloer neemt met voetjes ja, ja. onder stukje. Dus daarvan, door dat verkeerd beeld neergezet... en toen heeft iedereen gezegd... hé, hey, wil ook kleine voetjes. Laat, hoe krijgen we dat voor elkaar? Die tenen eraf, dat wordt lastig. Laten we ze eronder plakken. Ja. Moeten we ze eerst wel even breken. Nou, fijn weer. Toch die nare berichtgeving weer, hè? Ja. Geen uh, enge beestjes, maar wel... Uh, ja, wel een beetje Met ...afbroken tenen, zoiets. De nieuwe single, ja. Ik wil zeggen, wat staat in het draaiboek... wat we vandaag verder nog... Uh, te melden hebben. Generaal fiasco. Ze hebben alleen maar grote hits. Maar nu even niet. Je kan niet alleen maar de hits draaien natuurlijk. Ik hoor stemmen. Ja, ik hoor ook stemmen. Goedemorgen, Zandvoort heb ik aan de telefoon of niet? Ja, dat is klopt. Cool. Even kijken hoor, hebben we al verbinding. Ik, ik hoop het. Ik hoor de zee. Zit u er bij zee, of niet? Ja, ze zit wel dicht bij zee, maar niet zo dichtbij. Nou, dan, nee, dan is het nog niet goed. Oké. Okay. Nou, succes. Dank je wel. Straks de Tino Goedemorgen Zandvoort ook in de Leiden moet altijd even getest worden. En dat hebben we nu live gedaan. En je weet het. Het is altijd weer spannend of het gaat lukken. Dat is, dat is ook leuk om radio te luisteren bij ZFM natuurlijk. Uh, het was gisteren. Natuurlijk de verjaardag van uh, Jolande. Uh, ah, uh, ja. Ja, daar moeten we even <laughs> bij stilstaan. Hoogtepunt van de week. Hoogtepunt van de week. Iedereen heeft even naartoe gaan. Van Want Ja, van het is 49 geworden. Dus volgend jaar. Uf, moet hier een of andere nep uh, Sara zitten. Oh, uh, Sara. my Oh my is ja, ja, dus een ben hele grote oma-bril op. op ook, inderdaad. Ja, ik ben precies op zaterdagjarig. Ja, dus dan, zitten we hier, het. dan zitten we hier dan vijf jaar of zitten we hier dan... Zes jaar volgens Zes mij. Zes jaar dan, ja. ja. wow. dus Wauw. Jouw zoon is, uh, was net geboren volgens mij toen, jij, uh, toen ik bij jou kwam. Toen Dat ik, zou zomaar toen kunnen. Toen wij tot uh, elkander kwamen. Dat is makkelijk om te onthouden dan. Ja, ik, ik, moet dat, ja, ik zeg al ja dat we dat uit moeten zoeken. Maar volgens mij zit er een, nog een schrikkeljaar bij. Dus het zou best kunnen zijn dat, dat nu. Maar goed, zijn, ja. goed in ieder geval, wat is er op 16 juli allemaal gebeurd? Oh. Ja, ik heb even gekeken in de, in de geschiedenis. Nou, in 1961 ben ik dus geboren. Dat klopt, ja. Maar daarvoor in 1945 op 16 juli vindt bij Almogardo in New Mexico de ontploffing van de eerste atoombom plaats. Oh. Oh. Kijk, oh. dat zijn leuke berichten allemaal. En die hebben ze natuurlijk ook later de ontploffing gebracht op 6 augustus van hetzelfde jaar. Boven de Japanse stad Hiroshima. Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir Hir en Nagasaki later ook nog een keer. Dus is ooit één man, die is pas al overleden. En die heeft al die twee bomaanslagen overleefd. My goodness, nou dan, ja. dan heb je wel geluk. Ja, dan heb je wel geluk. Verder, uh, op 16 juli uh, 1918, de laatste tsaar de Tweede Rome-Nav... En zijn gezinnen worden een anderhalf jaar verbanning op las van de Sovjet-leider gefusilleerd. Lekker berichtgeving allemaal. Ja, de vind... Nederlandse, Nederlandse KLM in 1958 op diezelfde datum. Uh, verongelukt, uh, is een vliegtuig verongelukt bij de Indonesische eiland uh, Mokmer. En uh, het raakt uh, 58 van de 68 inzittenden om. Is nog een leuk bericht op die, uh, op die datum in de geschiedenis? Jawel. 16 juli 1969. Apollo 11 wordt gelanceerd op Cape Carnaval, we Cape Kennedy in La Florida. Canaveral. Dat is de, de, de missie die de eerste mens in de maan, op de maan zal brengen. Okay. Dus dat is nog wel weer positief. Uit ja. de geschiedenis van 16 juli. Jemig. Ja, dus nou, ja, je overvalt me er wel mee. Hoor, ik kon deken. niks vinden uh, echt van jouw datum, echt precies jouw geboortedag. Want grappig is wel, ik heb zo'n Beatle-boek. En, dat is, dat is ja. en daarin staat wel precies op mijn verjaardag... waar ze opnames aan het maken bijvoorbeeld voor een bepaalde plaat. Dus dat is wel weer leuk om dan te weten. Okay. En ik was zij is ook een fanatieke Beatle fan. Dus ik ben op zoek geweest naar echt ik denk, nou, wat was nou precies op jouw geboortedag aan de gang. Maar ik kon niks vinden. Helaas. Nee, nee, nee. Ja, ik heb volgens mij wel toen ooit een keer een krant gekregen van de dag zelf. Oh, dat is leuk. Dus uh, die zou ik eens een keer goed moeten bekijken. Ja. Dus. Er is in uh, Sydney, is er was een dronken toerist in het noordwesten van Australië. En die dacht van ik ga een ritje maken op een krokodil. Nadat <laughs> hij een lokaal café uitgezet was. Hij klom over het hek van een krokodillenpark in Broome. En klom gewoon... Op de vijf meter lange zoutwaterkrokodil vet zo. Het dier was daar niet van gediend en die heeft dus gewoon de man in zijn been gebeten. Maar ja, volgens de eigenaar van het bedrijf heeft de man echt heel veel geluk gehad. Want de krokodil had hem wel in, in, in een beet kunnen vermorselen. En de koude nacht maakt het koudbloedige dier waarschijnlijk wat minder snel. Maar ja, het slachtoffer is dus urenlang geopereerd aan rijtwonden. Oh. Want ze, ze gaan hem een beetje schudden. Ah, hij gaat niet dood schudden. Ja, ja, dan, ja, dan, dan gaan ze rollen, breken. weet je wel. Maar ja, als je ze... Als je, als je, als je krokodil die man niet onder water krijgt, dan uh, gebeurt er te weinig. Ja. Maar onder water, je wordt vaak onder water gesleurd en dan uh, verzuipen ze je gewoon. Ja. Uw. aparte beesten zijn het. Ja, maar je, je moet huis. gewoon niet zoveel drinken, hè? Ze zien je wel. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Je hele been. Gewoon kom je op het idee om op een krokodil te bespreken. Ja, maar als je dronken bent, zie je geen gevaren. Nee, dat is zo vaak mooi talistisch. in het leven. Daar ben je zo lekker naïef ook gewoon. Dat is mooi. Dat is belangrijk ook weer. De Parson. De Frank. En de Walters. Ja, het hele team is uitgerukt voor deze blaad. Long before the boss and luck bicycle. Down beside the market square. Villages and fields and perks. Goddelijke muziek, de Parson, Frank en de Walters, erg geinig. Het doet me altijd een beetje denken aan ja, de kerk, afgelopen weken op de doen over die pastoor. Het was niet ergens in... Er uh, was ergens een kop van, van Noord-Holland... die een hele mis aan Oranje. Iedereen kwam ook in het Oranje. Hij had zelf Oranje gewaad aan. Dat zag er echt helemaal feestelijk uit. Alleen hij is wel door het bisdom op zijn vingers getikt. Want dat is niet de bedoeling. Dat het gewone volk... want iedereen komt erop af en doen naar binnen komt. Je moet je wel gedragen volgens de regels. Ja, zo is dat. Zo is zo dat. Zo is dat. Oké, okay, nog een enkele berichtgeving die wij hebben liggen. Nou, er was, uh, was de politie werd gebeld... Het was zo'n raar geluiden in de huizen ernaast. Oh. En toen bleek dus ook gewoon dat... Uh... Zijn ze gaan kijken en zo waar het gewoon twee spelende egeltjes nou is dat niet schattig oh schattig dus die, mannen die legels. ze schopten de deur in zeg haal dat ik schikt en overal kijken en niet eens het licht aan doen maar met zo'n staaflantaar natuurlijk. natuurlijk ja. dat vind ik altijd zo stom in die film dan zien ze met zo'n staaf ik denk doe gewoon het licht aan ja maar het is veel het geeft veel mooie beelden ja, het is wel ook dat zie je bij CSI Miami doen natuurlijk altijd zo heel echt een is, is Het zakletaletje is nog kleiner dan, dan ja precies dan dat geval en dan gaan ze daarmee alles bekijken ik ja. denk nou doe gewoon even wat meer licht op ja, een gordijn open of zo. Ja, <laughs> mijn god, wat een Dat, dat zo zo En dan vinden ze ja. juist in dat kleine lichtbundeltje... ...vinden ze juist de oplossing van het hele... Oh, ...ok, ik heb in die haar gevonden. Nou, dat vind ik knap. In dat kleine ik lichtbundeltje donker, van. ja. Nou ja, goed. Zo los je het allemaal weer op. Eh... Ja, precies. Nou, dit was uh, toepak Leef uh, op de radio. Dat was weer heel dus gezellig. Ik heb ontzettend genoten, zeg. Dus, ik denk, dat ik nu naar huis ga, was het moeilijk nog in bad. Ja. Tot ziens. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM.